Het Openbaar Ministerie wil dat er zwaardere straffen worden ingevoerd voor rondtrekkende criminele bendes. Ook moet het makkelijker worden voor gemeentes om informatie te delen over bendeleden. Nu kan dat vaak niet vanwege privacyregels, dat zegt het OM tegen Nieuwsuur. De bendeleden komen vaak uit Oost-Europa en houden zich onder meer bezig met babbeltrucs, inbraken en het stelen van lading uit vrachtwagens. Het Openbaar Ministerie heeft sinds twee jaar een speciale eenheid die zich richt op deze vorm van criminaliteit.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 ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Come <laughs> on.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 Danse La la la la la la La la la la la la Alors on chante Alors Alors Allaaaah! Qui étude, qui travaille, qui dit tafde, qui dit thune, qui dit argent, qui dépense, et qui dit crédit, créance, qui dit dette, tenue ici, qui dit assis dans la merde, et qui die amour die de die toujours et die divorce, die die proche die die deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise dit monde, les petites familles, qui tirent et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse.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 We Muziek Muziek ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En